MUZIEK Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu tapzappy. Welkom terug bij Peaceful Radio 821, dat is de aflevering hier op Zivem Zandvoort op dit late uur. We, gaan, we zijn begonnen met uh, A Floating on a Melody van Christopher Boskall. De volgende cd die staat natuurlijk alweer klaar van David Vito Gregoli met uh, Primordial Sonics. Muzikanten die dat allemaal onder hun eigen beheer, hun cd's, hebben... Uitgebracht en te horen zijn hier op CFM Zandvoort. Hoe leuk kan internet zijn? Veel luisterplezier. laatste werkje in Peaceful Radio, aflevering 821, uh, komt van Sanjiva. Sanjivamusic.com en zijn CD Essence. Destijds tot ons gekomen via Osho.nl. Oorspronkelijke label is 96 Sounds. Muziek uit 1996. Er komt misschien ook het laatste CD-tje, nee, die komt uit 1999 uh, vandaan. Um, muziek van Phoenix Muziek, dat is het label. En de artiesten zijn Hendrik, Burke, Abu en Klaus Tol met de serie Music for Modern and Child Lullabies. Ik ga afscheid van je nemen. Mijn naam is Ben Oveug en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma... Peaceful Radio en wat mij betreft graag tot de volgende keer dag.